Het is de hulporganisatie die ontvoerde kinderen uit Rusland... en door Rusland bezette gebieden terughaalt naar Oekraïne. De award wordt toegekend door de Roosevelt Foundation... die jaarlijks een onderscheiding geeft aan een persoon of organisatie... die zich inzet voor vrijheid. Sinds de Russische invasie in Oekraïne... zijn vele duizenden kinderen ontvoerd uit Oekraïne naar Rusland. Save Ukraine heeft tot nu toe ruim 400 kinderen teruggehaald. Eerder wonnen onder andere John F. Kennedy... Nelson Mandela en Angela Merkel de Four Freedoms Award. De polders in Friesland, waar overtollig water werd vastgehouden, kunnen weer leeggepompt worden. Door water in die polders te laten stromen, werd het pijl in de Friese meren, vaarten en kanalen verlaagd. Die waren van de week overvol. Nu is de waterstand voldoende gedaald, waardoor de polders weer leeggepompt kunnen worden. Het historische woudagemel in Lemmer, dat sinds dinsdag weer draait om te helpen met pompen, gaat morgen weer uit. Op de EK afstanden in Heerenveen heeft Patrick Roest de 5000 meter op zijn naam geschreven. In een direct duel versloeg hij de Italiaan Davide Giotto. Roest sloeg in de laatste ronde een flink gat. Op de 500 meter bij de vrouwen wist Femke Kok net als vorig jaar het goud te pakken.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 Met, nu nu. for you.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 Ja, daar zijn we dan weer. Entertainment voor u, Tot gelukkig is van 7 uur. En eh, namens mij natuurlijk eh, allemaal nog de beste wensen natuurlijk eh, voor het nieuwe jaar. En eh, ja, maak er wat leuks, van. Ja, nou nee, nee, we gaan niet verder met de kerst. Hè? Nee, dat doen we niet. Nee, nee. Het is nou al geweest, het is nou leuk geweest. En eh, we gaan weer verder. En eh, ja, we gaan een plaatje draaien van Rob de Nijs. En het glanst, maar het is koud. Ja, dat, eh, dat zou kunnen. still Zondag. Eh, vandaag blijf ik de hele dag dichtbij. Ja. Vandaag is zaterdag in ieder geval entertainment voor jullie tot klokjes voor 7 uur. En dat om 169, DAB Plus SA. En eh, ja, we gaan eventjes nog eh, ja, wat lekkere muziek draaien. Verzoekjes zijn natuurlijk welkom. Zfmartiesten.no En eh, zo dadelijk gaan we natuurlijk bellen met zangeres Mandy en eh, ja, dan gaan we eens eventjes vragen hoe en wat over haar nieuwe single. We gaan eh, Jannis draaien en alle sterren zwijgen. Die wacht weer op jou, ja, en lacht ons dan toe. De morgen vergeet ik maar van, al weet ik niet hoe. Wat bij je tochten gloren, krijgt de nacht de scheur. Ik die leegde weer en vraag je mij om geduld, veel geduld. Alle steren zwijgen als jij straks weer gaat. Het ligt daar don. Zwijgen als jij straks hier gaat. Het ligt de tof dat jij mij weer verlaat. Kon jij maar altijd bij me zijn? Was soms liefde maar geen geheim? Zou zwijgen nog? Nu toch eens stilzetten kom Want elke keer vraag ik me af Als je weg bent waarom Want bij je toch Krijgt de nacht de schuld Voel ik die leegte weer En vraag je mij om geduld veel Alle sterren zwijgen als jij straks hier gaat. Het ligt dat toch dat jij mij weer verlaat. Ik leef dan net. Maar niemand die dat ziet Alle sterren zwijgen als jij straks weer gaat Het ligt dat ons dat jij mij weer verlaat Als onze liefde maar geen geheim zal zwijgen nooit meer nodig zijn Kon jij maar altijd bij me zijn Als onze liefde maar geen geheim Zou zwijgen nooit meer nodig zijn Ah, lekker hoor, alle sterren zwijgen Hier bij CFM Entertainers voor jullie, Jannes was dit En uh, wij gaan verder met Jan Smit En ja, ja, als je er niet bij bent Vrienden Wat fijn dat jullie er weer zijn Zo'n dag krijgt was betekenis, als iedereen er is. Want oh, het wordt bijzonder, je moet er zijn geweest. Want deze dag, dat is de dag waarop het gaat gebeuren. Welkom op het feest. Als je er niet bij bent, wist je toch het meeste. brieven, spijt van mij. Naar huis toe, gaan. vrienden. Het leven is toch veel te kort, dus laten we genieten van elkaar zolang het kan. Dansbond oh, is zo bijzonder, je moet hier zijn geweest, want deze dag, dat is de dag waarop het zal gebeuren. Welkom. Dus van wat je wel voor je hebt gedaan. Dus denk eens aan jezelf en ga er tegen aan je mag van mij voorlopig niet naar huis gaan. Als je er niet bij bent, Jantje Smit. Zo, we gaan nog één plaatje draaien en dan gaan we contact opzoeken met Mandy over haar nieuwe single. Dus we zeggen: blijf er lekker bij tot 7 uur. Entertainment voor je. En dat allemaal hier bij ZFM voor jullie op Die, uh, ja, 106.9 DAB plus 6A. En dat allemaal in het nieuwe jaar. En in het nieuwe jaar gaan we volle kracht vooruit, toch Mandy? Ja, zeker. Ja, toch? Volle kracht vooruit. <laughs> het nieuwe jaar in. Het nieuwe jaar in. Ja, zo heet jouw nieuwe single natuurlijk. Uh, ja. Volle kracht vooruit. Ja. Uh, was, was dat ook uh, met het idee uh, uh, van het nieuwe jaar? Of, uh? Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, niet per se voor het nieuwe jaar. Maar okay. gewoon uh, eigenlijk... Uh, vanaf nu in het leven. Ja, nee, maar hoe is het... Ja, uh, de... ja, toch? Maar ja, hoe is het nummer nou ontstaan, Mandy? Want, uh, nee. Kwam je daar zo op het idee, of heb je het laten schrijven? Nou, het, het is inderdaad... Ik heb het laten schrijven, maar natuurlijk wel... Um, diegene, Gert Ekkelboom is dat in dit geval. Ik ja. heb Gert natuurlijk wel even laten weten... waar het over moest gaan. Ja. Dus uh, ja, ja, nee. ik wou graag een positieve uh, boodschap brengen met het liedje. Dat, nou ja, ik, ik geloof dat iedereen wel eens... ...in zijn leven een periode meemaakt... ...dat het allemaal niet zo lekker loopt... ...dat het leven misschien niet zo lief voor je is... ...en dan uh, wou ik met mijn liedje... ...graag de boodschap brengen... ...dat het echt ook wel weer goed komt... ...dat er echt wel licht aan het eind van de tunnel schijnt... ...en uh, ja, na regen de zon... Wel ja, ja zo Ja, die ervaring hebben we denk ik allemaal wel een beetje. Zo, uh, ja. Uh, dat dat komt we wel. Uh, ja, nou ja, je zegt één keer in je leven komt het wel eens een keertje voor. Maar uh, ja, soms en weer, ook. In het leven als, kan je dat hebben. Zo, dat soms, niet soms, ja. Ik wou net zeggen, soms, nou, soms kan ik, het ook wel niet, twee keer. <laughs> <laughs> nee, maar ik goed. Hoop goed uh, niet, dat gun je niemand. Nee, nee, nee, nee dat ja, het sowieso. Kan. Nee, maar uh, ik, ik snap het, in ieder geval het verhaal. En uh, ja, ik denk, nou ja, het kwam leuk uit. Zorg voor het nieuwe jaar. Ja, dus, uh, nou, uh, of niet? ja Zo, op volle kracht, volle kracht vooruit kracht inderdaad waard. het nieuwe jaar. Ja, dat is ook wel heel goed. Ja. Hey, maar um, ja, kunnen mensen jou ergens trouwens volgen? Want... Ja, zeker, zeker. Ik heb uh, een website natuurlijk, daar kan je alles over vinden. Uh, over mij, uh, www.zangeresmanny.nl uh, Ik zit natuurlijk bij Rood Hit Blauw, bij Ronald Fish. Dus ja. op de website van roodhitblauw.nl kun je mij ook gewoon vinden. <laughs> en op Facebook... ...ben ik ook te vinden. Dat is de pagina Zangeres Mendy. En ja, daar zet ik zelf alles op. En daar hou ik Instagram. niet bij. Instagram? Instagram heb ik wel, maar... <lacht> heel, ...heel eerlijk gezegd... ...zet ik daar nog niet zo heel veel op. Want ik, nou, snap er eerlijk gezegd... Je... ...niet zo heel veel, <lacht> veel <op lacht> van... ...van dat Instagram. Dus dan dus hoef ik je ook niet te vragen TikTok. TikTok, nou, heb ik ook. Maar zet ik ook net zo goed niet op. Ik, uh... Ik weet het niet. Ik ben een beetje van de oude stempel, denk ik, met dat Facebook. Dat snap ik. De wel en de TikTok, hoor. dat komt misschien nog. Maar ik, ik probeer het wel. Maar er ja. dus heeft nog even oefeningen. Ja, dus, we we blijven ernaar uitkijken, Mindy. Uh... Ja. <laughs> nee, maar goed. Uh, de, ja, toch wel een hoop artiesten. Die, uh, die plaatsen daar een, uh, een, een klein uh, gedeelte van hun uh, single op. Ja. Ja, en, uh, ja het, het schijnt toch allemaal uh, goed... Uh, uh, ...opgepakt te worden langs, zo zeggen. Nou ja, ik, ik uh, ga er... ...ik ga er uh, mijn best voor doen... Dat, ...dat ik die Instagram ook onder de knie krijg. Ja, ja, ja. Daar begint het al, hè? Ja. Daar begint het. Ja, ja. <laughs> Gaat goed komen. Ben ik, uh, ben ik zeker van overtuigd. Ja, vast wel, vast wel. En anders moet iemand me maar een keertje goed helpen... ...even uitleggen hoe het allemaal precies moet. Ja, werken. ja. Ja, Want ja. Ik... ja nee, dat, ja. Uh, dat, ook dat zal goed gaan komen, denk ik. Toch? Ja, wel. Nou, ik... Hey, en uh, ben, ben je trouwens nog uh, ergens uh, te zien op het podium uh, mm. dit, dit jaar, van het voorjaar, zomer? Of uh, ben je ergens uitgenodigd op een groot evenement? Um, nou, nee, ik heb dit jaar nog niet echt een heel groot evenement staan. Ik sta wel op wat uh, openbare dingetjes, maar dat is eigenlijk allemaal een beetje uh, deze kant van het land, allemaal in het oosten. Ja. Um, dus ja, dat is wel leuk natuurlijk, maar misschien voor de luisteraars, bij jou een beetje ver weg. Ja, nou ja, goed, uh, nu, uh, nu horen ze hier ook in Zandvoort, dus... Uh, ja, ja, als jullie <laughs> willen dat die kant op komen, dan kom ik natuurlijk ook met alle liefde. Ja, toch? Dus, uh, ja, zeker, dat is toch leuk, dat is de bedoeling uiteindelijk. Ja, ja ik ik heb wel het doel om uiteindelijk gewoon echt van de muziek te kunnen leven. En gewoon te doen wat ik het allerliefste doe. En dat dan daar mijn geld mee verdienen. Dat zou echt super zijn. Dat doe ik natuurlijk al een beetje. Ja, Maar ik werk er ook nog naast. Ja, dat wilde ik je net vragen. Wat voor werk doe je hiernaast? Als ik werk vragen. Ik ben bij Erfgoedbossum. Bij ons in Latrop. Ik kom natuurlijk uit Latrop. Een heel klein dorpje ergens in Twente. En... Ja, Erfgoed Bosum is een vakantieboerderij eigenlijk, een vakantieaccommodatie. Daar, ah, okay. uh, ja, daar, daar werk ik door de week. Ah, Oké, okay. nou ja, dat is uh, sowieso een, een dagtaak op zich. Jawel, jawel, dat is ook wel hard werken hoor, maar ook wel leuk. Maar ja, het allerliefste doe ik natuurlijk, dan zing ik. Ja, <laughs> dus, ja. ja. ja logisch. Ik bedoel, hè, het is, uh, je doet het niet, uh, niet voor niks, een hobby, zeg maar. Nee, dit is een. Uh, een, een hele leuke hobby waarvan ik hoop dat ik daar... Uh, ja, van kan leven. leven. Ja, als je ja. inderdaad uh, uh, van je hobby kan leven, dan doe je het goed. Zeker. Hey, en uh, nou ja, uh, zit er nog wat nieuws aan te komen? Ben je nog met een nieuwe single ja. bezig voor de... Voor ja, de voor ja, ook ja? dat, ook dat. De opvolger van uh, volle kracht vooruit die je al in de maak. De tekst is af. Ja, en, en die heet en... twee stappen terug? Of... Nee. <laughs> Dat zou een goede zijn, hè? Ja, ja, ja. Nee, het is totaal wat anders. Het gaat helemaal uh, iets anders worden. Um, de arrangement moeten we nog maken. Ik heb daar um, volgende week een afspraak voor. Ja. Bij een studio in Enschede. Dus uh, daar gaan we kijken wat daaruit kan komen. Wat, uh, wat we voor elkaar kunnen betekenen. Maar de tekst is in elk geval af. Dus uh, ik kan de titel wel verklappen. Dat kan ik doen. Ja, dat mag. En, ja, dat, ga, dat gaat heten Loos Alarm. Oké. Okay. Ja. Ah, ja, dat, dat klink, <laughs> klinkt ook niet helemaal positief na deze voortracht vooruit. Nee, voortracht <laughs> vooruit is heel positief. Loos Alarm is iets minder positief, ja maar, ja, ja maar goed. Ah, ja, het ja. is, is, is in ieder geval... Uh, een in evenwicht. Ja, ja, ja toch? <laughs> hey, maar, um... Nee, nee, nee, maar dat, dat komt eraan. Ik hoop, ik hoop dat ik die uh, dit voorjaar nog uh, releasen kan. Oké. Okay. Nou, dan blijven wij dat volgen in ieder geval. En ja, ja, dan natuurlijk. horen wij natuurlijk graag van jou terug. Ja, zeker, zeker. Hey, en dan um... hoop ik dat ik gewoon lekker bij jullie in de studio langs kan komen. Ja, nee, dat, dat gaat vast goed komen. En dat, dat kan je sowieso overleggen met, met Dennis natuurlijk. Dus dat komt ook. Hey, um, ik zou zeggen, ja, kondig jij de plaat aan en dan gaan wij hem inzetten. Dat is super leuk. Nou, luisteraars, hier is mijn allereerste single. <laughs> Volle kracht vooruit. Nou, dat doen we dan. Hé, hey, dankjewel Mandy. Ja, ook heel graag gedaan. Ja, graag gedaan. En, uh, nou ja, uh, tot de volgende ronde. Ja hoor, ook bedankt. Hé, hey, dankjewel. Goed weekend en doe doe. veel succes. hè. Dankjewel, hetzelfde. Jo, dankjewel. Doei. Jij bent sterk, jij kunt dit aan Geef nooit oog Een nare tijd gaat weer voorbij Na regen schijnt de zon Kijk vooruit en niet achterom Jaag steeds je dromen na Alles bereiken wat je wil Geef nooit oog want het geluk lacht jou weer toe In alles wat je doet Volk Zo, en dat was Mandy dan. En uh, zij had het over. Ja, volle kracht, vooruit. En dat allemaal hierbij. CFM Entertainment for you. En wij gaan lekker verder met uh, Bernardo. En hebben dan allemaal uh, ja, mensen om me heen. Treuren, nee dat ligt niet in mijn lijf. Toch zijn er soms dagen vol van zorgen en leeg Dagen die je liever gauw and maybe say Alle mensen om me heen. Of de wil ik mensen om me heen. Benardo en dat allemaal hier bij CFM Entertainment View. En natuurlijk gaan we zo direct weer eventjes iemand bellen. Maar eerst nog even Nio en Habit Over One in a Million. Ik zou zeggen, blijf erbij. Want straks uur natuurlijk ook de drie bedrijven Fred. En we gaan nog wat verzoekplaatjes draaien. Zo, hè? Call me Mr.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 Whatever you do is working, but girls don't matter in your brain. ZANG Nieuw en One in a Million En wij gaan gelijk verder met Shaggy En hij bent over Hope Ik zou zeggen, ja blijf er lekker bij natuurlijk Want uh, een heleboel leuke muziek nog yeah. Ja, ja uh. Ja, lekker hoor so long ago we had a one room shack and the living was low And my mama by herself raised me and my bro Wasn't easy but we did it with the little of the Her daughter got us up to school every day she Kept her eyes on the stars and the skies so great she Gave us drive to survive really showed us the way Now I really understood what she was trying to say Just a son that the times and the tides are high And the bold baby rocky and blue cry just never give up yeah. oh. Never give up And it's life you can lead if you only believe And in order to achieve what you need You can never give up uh, You can never give up I made it alone I got a wonderful life To of my own With a strong foundation That was carved oh. stone And my mama For the love that Made my house a so home it Made me wonder sometime If this was meant to be All this for a humble Little girl like me And all I ever really wanted Was a family To teach my kids The same value That she gave to me Just a song To the times And the times are high You can lead if you're only believing In order to achieve what you need You can never give up You can never give up And, And it's hope That keeps me all I got better, never make yourself be overcome by the pressure Cool, yeah, my brother, I hate instead Sit down on our channel, I fight on a leader Please like fire, we love a fire. God not sleep and I'm a inspire We have a rare fire, I don't think require We have a make them happy for the time it's There's hope. Shaggy. Lekker hoor. Ja. Ik hou ervan. We gaan weer eventjes naar de Canarische eilanden waar ja, handenkappers verblijven. En hij heeft het over een zomeravond in Avignon. Blijf er lekker bij want we gaan eventjes bellen met uh, Mikey Mike. En tot zo. En zo. And I, mean, I Ja, de kapper van uh, verschillende BN'ers en waaronder dus uh, Marianne Weber, de handenkapper en uh, ja gaat het over een uh, zomeravond in Avignon. En aan de telefoon hebben we Mike Mike. Mike, een hele goede ja, middag nog, hè? Ja, goedemiddag is het nog. ja je ja, zou uh... ja, bijna een goede avond, zeg, hè? <laughs> Bijna ja. wel, ja. Als ik naar buiten kijk dan uh, alles brandt en uh, alles is stik ja. donker verder. Dus. Hé, hey, uh, ja, we bellen natuurlijk vanwege jouw uh, nieuwe single, De Spiegel. Ja, zeker. Ja, hoe is dat tot stand gekomen? Als ik, als ik zie de, de spiegel, dan denk ik gelijk aan Willie en Willie. Ja, nee, Alberti. Ja. De spiegel van mijn leven. Is dat bij nee, jou ja, ook nee, een nee, beetje? Nee, ik stond soms eigenlijk naar mijn woest aantrekkelijke versie van mezelf te kijken in de spiegel. Nee, nee, nee, kapje. Hey, maar, <laughs> uh, nee, nee, nee. Ik, uh, nee. We waren gewoon in de studio en uh, zoals we al gewoon doen, uh, mijn producer begon gewoon met, het, uh, met muziek maken. En ja. uh, uh, in de richting waar ik dat altijd het leukste vind. En dan ontstaan er gewoon een beetje neurieën en melodieën. En uiteindelijk komen daar woorden uit. En uit die woorden moest ik gewoon denken aan een opmerking die mijn moeder toen had gezegd. En heb ik eigenlijk een heel nummer omgeschreven. Oké ingeschreven. Oké, want ja, is dat de normale manier van een nummer schrijven voor jou? Of Voor mij wel, ja. Ik vind het heel leuk om bij elk proces te zijn, omdat ik dan gewoon elk deuntje en elk dingetje hoor en dan kan ik gewoon echt het meeste beleven in de muziek. Ja. En zeker omdat ik uh, nummers maak met een verhaal en een boodschap en dingen wat ik zelf heb mee meegemaakt of zelf hanteren in het leven, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, uh, dus ja, weet je, dan wil ik ook dat alles zo echt mogelijk is. En ik denk dat als ik gewoon bij het hele proces erbij ben, uh, uh, ik denk niet dat je iets aan mij hebt van, uh, yo Mike, ik heb een heel mooi nummer liggen, kom naar mij in de studio. Uh, en uh, ik heb kant kanten klaar liggen, en hier moet je wat op maken. Ja, ja. Ja, ja, dus, dat zal uh, me heus uiteindelijk wel lukken, maar toch niet echt mijn ding. Want ik ben wel uh, iemand die de regie graag in handen houdt over eventueel uh, nog bridges of outro's of zo. Ja, ja, ja. Zodat, die nog dingen, zodat die nog veranderd kunnen worden. Ja, ja dat, uh, dus, dus eigenlijk uh, de normale zaak: uh, je gaat altijd best z'n tweeën zitten, of zit je ook wel eens alleen? Nee, we zitten altijd met een, uh, ik heb gewoon een heel team zeg maar, die altijd uh, meegaat om muziek te maken. Okay. En die eraan meedenkt. En, uh, een maat van mij is bijvoorbeeld drummer. Als we een drummer nodig hebben, dan uh, nodig ik hij me uit. En dan drumt hij wat in. En uh, zodoende... Uh, en ik heb ook mensen die kunnen teksten schrijven. Dan mocht je zelf even verkeerd niet uitkomen. Dat ze kunnen helpen met woordjes. Nou, precies. Dus jij verzint eigenlijk een beetje ook... Uh, tenminste, verzint, uh, in, in die mate de tekst. Ja. Uh, en, en daar ga je eigenlijk mee uh, aan, de, aan de wandel? Ja, zeker. Met, met de andere mensen erbij. En hoe zou jij dat doen? En... Ja. Of hoe zou je dat formuleren? Um, hoe, hoe, hoe, hoe Wat ze doen? Sorry, ik begreep het niet helemaal. Ja, nee, hoe ze dat dan zouden formuleren zeg maar, in, een, in, een, in een tekst verwerken in de muziek. Ja, zeker. Ja, nou, ik schrijf ja. natuurlijk mijn teksten zelf, dat wat ja. ik zeg. En ik schrijf het liefst over dingen wat ik zelf heb meegemaakt. Ja. Uh, want ja, dan vind ik het gewoon veel echter lijken als dat je. Uh, natuurlijk kan je ook een uh, nummer verzinnen, en dat kan dan natuurlijk ook prachtig zijn. Ja. Van, maar uh, ik, ja, uh, maar beleef, je dat, uh, beleef je het zelf ook als je het staat te zingen, zeg maar? Ja, zeker. Vind ik wel. Ja. Oké. Okay. Vind ik wel. Hey, en uh, ja, deze is nu uit. Uh, ja. Nog, nog niet zo heel lang. kijk nee, klopt. En uh, ben je stiekem al uh, wat nieuws aan het schrijven, of...? Ja, nee, ik, ik ben, uh, ik ben uh, heel tijd bezig, ik ben, ik ben altijd bezig, uh, bedoel, nu waren de feestdagen zo even tussendoor, dus ik heb ja, nu ja. altijd niks gedaan. Dus even lekker uh, even rust genomen en uh, vol aandacht gegeven aan deze single. Nou, ja, jij je hebt wat al uh, kerst gedaan, of uh, ben je niet zo'n kerstbeest? Ja, zeker wel, tuurlijk, tuurlijk, Nee, ik heb gewoon een, uh, ik heb gewoon een prachtige gezin met wie ik uh, absoluut lekker kerst wil vieren. Dat zijn uh, hartstikke mooie dagen. Ja, goed, dus, hè. Uh, Nee dat, uh, nee, dat is helemaal prima. Dat, uh, dat is helemaal goed. En, uh, ja, nee, en ik had hiervoor een uh, heel album al liggen. Alleen toen uh, bracht ik Spiegel uit. En uh, ja. toen vond ik het uh, niveau van het album niet uh, te goed doen aan de single die ik had uitgebracht. Okay. Dus uh, ik heb nog heel veel nummers liggen waar ik nog een hoop mee kan. En, uh, en die nog kunnen komen. En uh, eigenlijk uh, probeer ik uh, uh, zo goed mogelijk een paar keer in de maand uh, muziek te maken. Ja. En uh, dan weer nieuwe nummers te dus schrijven, inderdaad. Ja. ja, en wat dat. Uh... Ga je, ga je nog met dat album uitkomen ergens, jaar? Uh, uh, ik denk niet dat het een album wordt. Uh, ik denk dat het uh, de aankomende tijd eerst losse single releases gaan worden. Omdat ja. ik gewoon eventjes nog steeds wil, uh, wil gaan... Uh... ...uitzoeken of, uh, of, of Nederland ook uh, graag naar mij wil luisteren en zo. Ja, ja. En uh, uh, natuurlijk ga ik gewoon door met muziek maken. Daar laat ik me natuurlijk niet door tegenhouden. Maar uh, wel als je nu op de radio komt en wat serieus wil aanpakken... Ja, ja, ...dan denk ik dan wel uh, dat je dat ook uh, serieus moet beoordelen. Of het wel reëel is of niet. Ja. En uh, dus daar gaan we gewoon even naar kijken. Oké. Okay. Hey, en ja. uh, waar kunnen mensen jou volgen dan, uh, de, voor het podium? Uh, ja, Sowieso. Sowieso kan je op www.roodhitblauw.nl kun je alles vinden. Dan kun je ook mijn links vinden. Mijn, mijn, mijn Spotify, mijn Instagram. En uh, mijn Instagram is Mike Mike Music 1. Dan kun je mij op volgen En uh, ja, op Spotify, Facebook, uh, TikTok. Overal ben ik te vinden. Ja, TikTok ook dus? Ja, zeker. Ah, oké. Okay. Ja, je bent... Uh, ik, ik, als ik zeg TikTok, dan uh, de meesten zeggen van... Ja, nee, uh, zover ben ik nog niet, maar... <laughs> Ja, nee, nee, nee, ja, TikTok. Nee, nee, uh, ik, ik moet zeggen, ik doe het niet heel erg veel mee. Ja. Ik zit meer op Instagram als TikTok eigenlijk. Want ja, Instagram, dat gebruik ik ook al wat langer. En, uh, en Maar TikTok, uh, daar ga ik nu wel mee aan de gang. Want ik heb uh, binnenkort een bootcamp bij een uh, muziekindustriecoach. Die gaat mij alles uitleggen over uh, de marketing online en zo'n en dergelijke. Ja, ja, ja. TikTok is uh, momenteel hot. Laat ik het zo zeggen. Ja, dat weet ik zeker. Ja, ja dus uh, dat zou ik zeker niet overslaan. Nee, nee, nee, die sla ik ook zeker niet over. Dus eigenlijk al mijn video's die ik op Instagram plaatsen, die zet ik ook op mijn TikTok. Ja. Maar ik ben niet iemand die daar dagelijks wat op plaatst of zo. Of what, of uh, gewoon als, als ik nieuwe uh, single releases heb, of uh, een mooie foto heb, of met feestdagen. Maar eigenlijk moet je dan, daar een uh, apart iemand voor hebben. Ja, ja, ja. Dat is, uh, eigenlijk uh, is dat het vaak ook wel. Het schiet het toch vaak bij omdat je dan toch denkt van ja, ik ben veel te druk. Maar ik wil ook gewoon zzp'er. Ik, ja, ja, ja. uh, ik heb ook gewoon hartstikke druk. Dus uh, om dat tussendoor een TikTok filmpje te maken, heb ik ook niet altijd tijd voor. Nee, wat, wat doe je naast uh, Mike? Ik ben, zit in de vloerverwarming. Oké. Okay. Ja, dus. Uh, ja, dan dan leg... heb je het heel exact. druk waarschijnlijk. Ja. Sorry? Dan heb je het heel druk waarschijnlijk. Uh, nou, uh, ja, ja, de, de, het mag uh, wel weer wat drukker worden, zeg maar. Ja, oké. Okay. Dus nou, in ieder geval uh, natuurlijk een beetje een beetje aan het uh, aan het oude hoeren, met, uh, met de met de en met uh, de, de, de bouwen bouw die gestopt zijn of dat de woningen niet worden verkocht of uh, dat soort dingen. Nou, maar ik denk, ik denk uh, gelijk aan de warmwaterpompen en dergelijke. Uh, dat staat ook uh, vaak daarop aangesloten natuurlijk. Ja, zeker, ja, ja. Ja, ja alleen ik leg alleen vloerverwarming, de rest uh, zijn allemaal weer aparte mannetjes. Ja dat uh, snap ik, <laughs> ja, ja, nee, als je dan ook nog de ketel moet installeren en dergelijke. Nee. <laughs> nee, nee, nee, dat zou wel mooi zijn, want dan had ik wel werkzaam denk ik. Ja maar, uh, dan wel, <laughs> nou, maar tegenwoordig gaat dat niet meer opeens. Nee, maar het komt allemaal wel weer goed joh, je moet gewoon weer een beetje aantrekken en er uh, ja, ja, ja. niks te klagen. Dus, uh... Nee daarom. Hey, um, nou ja, uh, ik zou zeggen, uh, site had je al, van je eigen? Uh, ja, gewoon nee. ik zag gewoon op www.roodhiftblauw.nl Ja, maar je hebt nog geen eigen, eigen site? Ik heb uh... nog geen eigen website, daar nee, nee, nee, nee. ben ik nog niet mee bezig geweest. Oké, okay, de nee. agenda kunnen ze dus bijhouden via Facebook, Instagram? Zeker, daar ja. kunnen ze alles bijhouden. Ah, oké. Okay. Sta je ja. nog ergens op, uh, op podia dit jaar waar je voor je uitgenodigd bent? Um, ja, ik uh, ben 5 maart sowieso bij VPRO, uh, ben ik, uh, uh, maar dan wel ook op de radio moet ik uh, live twee liedjes zingen. Ja. En dat is eigenlijk het enige wat ik... Wat ik tot nu toe qua uh, optreden een beetje doe, want ik ben gewoon heel druk bezig met een uh, goed repertoire aan het opbouwen... ...zodat ik gewoon echt met mijn eigen liedjes daar kan gaan staan. Ja. En niet met uh, liedjes van een ander, want dat is namelijk niet wat ik, uh, wat ik doe. Oké. Okay. Dus, dus 5 maart zijn je? Uh, 5 maart is dat, yes. Bij de VPRO? Ja, bij de VPRO, ja. ja. En, en uh, hoe laat is dat? Uh, poeh, dat, uh, dat durf ik zo niet te zeggen uh, nog. Oké, okay, maar dat, uh, uh, dat wordt ja. bijgehouden via de, de, de, de Facebook en... Uh, dan wordt er allemaal bijgehouden. Dus als je mij dan gaat volgen, dan zul je het ongetwijfeld tegenkomen. Oké, okay, dan kunnen mensen die daar volgen. Dan zou ik zeggen: ja, als jij hem aankondigt, dan gaan wij hem inzetten. Oké, okay, helemaal goed. Nou, hier is Mike en Mike met Spiegel. Hé, hey, dankjewel en een heel goed weekend. Ja, hetzelfde. Hé, hey, dankjewel, Mike. Oké, okay, ga Tot de naar volgende mij. ronde. Jo, Hoi, hoi. Hoi. hoi. Het gaat niet zo goed met mij Schildert niet echt van de taken En de gedachten die ik heb Moet echt een engel overwaken Liever ga ik nu ver weg Niet van plan om terug te komen Maar eens vluchten dan de weg Liever stop ik ook met dromen Ben de passie even kwijt Zie geen straling door de bomen Want ik ben op zoek Zoek naar een antwoord Daar is het tijd voor Het is nu genoeg In de spiegel zie ik het antwoord Die Hield ik al lang voor En dat zegt genoeg Ik kom mezelf wel eens tegen In het dagelijkse leven Waar ben ik nou mee bezig Ik ga vooruit en dat is streven. Ik kan mezelf van alles vragen maar soms heb je van die dagen. Maar nu wordt het echt tijd. Ik ga mezelf niet meer verlagen. En dit is wat ik zie. En hiervoor ligt het antwoord. Waar ben ik nou zo bang voor? Ik ben op zoek naar... Een Ik wel blijven vragen wat er nou toch mis is gegaan. Ik ben er zelf toch bij, dus moet ik blijven. Echt genoeg Ja, prachtig nummer Spiegel van Mikey Mike Zijn nieuwe single Hier bij ZFM Entertainment for You En wij gaan langzaam naar de klok van 6 uur Dus we houden nog een, een Plaatje te goed Kero ooit, Iglesias Ik zou zeggen tot zo in het tweede uur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 Que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie estar juntos, y unidos iguales que ayer. We zijn zo terug na het nieuws.